1 Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De betogingen in de VS zijn afgelopen nacht aanzienlijk rustiger verlopen dan in voorgaande dagen. In meerdere steden zette de politie traangas in tegen betogers. Maar grootschalige plunderingen of gewelddadige confrontaties bleven uit. Wel werden in veel steden avondklokken genegeerd door demonstranten. In de stad Portland lagen duizenden demonstranten plat op hun buik op een brug... zielden hun armen op hun rug, de positie waarin George Floyd lag. Zijn dood tijdens de arrestatie was de aanleiding voor wereldwijde protesten. De Brabantse Nertsen-fokkerijen waar het coronavirus is geconstateerd worden geruimd. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Het gaat om zes bedrijven met in totaal acht locaties... in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint-Antonnes...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 De politie in Amsterdam heeft gisteravond een feest op het strand van Eiburg gestopt. Na een oproep via Snapchat waren tot 200 jongeren naar het strand gekomen. Omwonenden klaagden over overlast. De politie vond de sfeer aan het einde van de avond gimmig meldt stadszender AT5. Agenten verzochten de aanwezigen om het strand te verlaten. Toen de feestgangers dat deden, hielden ze geen anderhalve meter afstand. En er zijn geen boetes uitgedeeld. Ook is er niemand aangehouden, maar op het strand bleef wel veel rommel achter.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 Het weer vrij zonnig, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. In Limburg kan vanmiddag een bui ontstaan. Het is 18 graden aan de kust tot lokaal 26 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 travel all the roads you see cause I know you're there Ja. Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar.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 True to form, just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it when you feel it's one that we can no longer. Dit was Direct met Soldier On. Wij gaan door met Davine Michel met Duur te Lang.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 Ik yo me puse loco y vi te perdí pero la lección te juro que aprendí 24/7 alles wat ik heb zal ik aan je geven ziekeer si in la luna voy en codete si quiere venite y compra billete het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat van plan zijn oh. Ik kon niet no om een keer nadat, want ik wag niet mee. Nu zijn we hier met z'n twee. Het heeft ons niet meegezet, toch altijd samen gebleven. Dit was Rolf Santjes met.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 Say now my words, oh no, no. Dat waren achter en volgens Milo met The Kingdom en Johnny Logan. U herkent hem nog wel, hè? Hold Me Now van het Songfestival. En we gaan door met James Brown, Sex Machine.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 Because you Even just for the love of a nettle, because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 Dit was Kingston met Uncharted. En we gaan door met Bella Paris. Cu viva la vida!